Wel benadrukt hij dat de veiligheid en bescherming van de Libische burgers voorop moet staan. Gisteren was topman Moussa van de Arabische Liga nog zeer kritisch over de luchtacties. Hij zei dat het vliegverbod bedoeld was om de burgers te beschermen en niet om ze te doden. In de Japanse kerncentrale Fukushima zijn nieuwe problemen met twee van de zes reactoren. Uit reactor nummer drie kwam een tijd lang grijze rook. Het lijkt erop dat dat inmiddels is opgehouden. Volgens Japanse media is er nu rook te zien bij reactor twee... Bij die reactor is de stroom vandaag weer aangesloten. Uit voorzorg zijn enkele medewerkers van het energiebedrijf geëvacueerd. Er is geen verandering gemeten in de hoeveelheid straling in de omgeving van de centrale. De president van Jemen wordt steeds verder in het nauw gedreven. Enkele hoge militairen zijn overgelopen naar de oppositie. Ze behoren tot dezelfde stam als president Saleh. Vertegenwoordigers van de stam drongen gisteren al aan op het vertrek van Saleh. In de hoofdstad Sana zijn tanks en militaire voertuigen gezien.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 Er gaat ook geld naar het treinverkeer tussen Lelystad en Schiphol, een kleine anderhalf miljard. Eind dit jaar wordt begonnen met de A10 Oost. Het hele project moet in 2020 klaar zijn. Het weer op de meeste plaatsen zon. Het wordt ongeveer 14 graden vanmiddag alleen in het noorden bewolking. En daar wordt het niet warmer dan 10 graden. Morgen en woensdag nog iets zachter. Het blijft vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal.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 you Promise me, it.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 my car. Gave you say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 Maak je liefde niet? Lief. Drink ik uit een pure waterboom en slaap onder een dek van geluk. Jij bent het goud. What I then will